Annette Schuts met het NOS journaal. In Tilburg is gisteravond laat een man knockout geslagen door een groep vreemden. Dat gebeurde op het Pieter Vredeplein in het centrum van de stad. Het slachtoffer werd uit het niets aangevallen, zegt de politie. Hij raakte tijdelijk buiten bewustzijn en liep ook een gebroken kaak op. De man was met vrienden onderweg tijdens een vrijgezellenfeest. Een andere man kreeg ook klappen en raakte licht gewond.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 Intussen blijven de VS en Israël aanvallen uitvoeren op Iran en voert dat land vergeldingsaanvallen uit op Israël en de golfstaten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het dit weekend de aluminiumindustrie in de golfregio heeft aangevallen. In het centrum van de Engelse stad Derby is een automobilist gisteravond ingereden op voetgangers. Daarbij is een onbekend aantal mensen ernstig gewond geraakt, zegt de politie. Getuigen zeggen dat het na het incident chaos was op straat. De bestuurder is aangehouden. Het gaat om een man van in de 30. Het is nog niet duidelijk of het om opzet gaat of dat het een ongeluk was. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bereidt zich voor op een wekenlang grondoffensief in Iran, melden Amerikaanse bronnen aan de Washington Post.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 That live above it all. Over Fijn dat jullie op tijd ingeschakeld hebben bij ZFM Jazz, het wekelijkse jazzprogramma live vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Wat ga ik doen vanochtend? Nou, ik ga een greep nemen uit uh, een aantal albums die. In het eerste kwartaal van dit jaar, 2026, zijn uitgekomen veel lekkere Latin vibes en soulvolle klanken. We gaan zoals gebruikelijk van de meer mainstream jazz naar de zijpaden en doen daarbij verschillende landen. Uh, aan. We komen in verschillende windstreken. Het bal werd geopend door Alex, Alexa Tarantino... Uh, 33 jaar oud, Amerikaanse saxofoniste, fluitiste... al een tijd lang uh, verbonden aan het uh, Jazz at Lincoln Center Orchestra... onder leiding van de Winton Marsalis. En het daaraan verbonden uh, Blue Engine Label... heeft haar laatste eigen album The Roar and the Whisper uitgegeven. En zoals de titel aangeeft, bevat de plaat een mix van spetterende uitbundige songs en ingetogen ballads. Zoals uh, deze vertolking van het welbekende Tigris of Purple Gazelle. van de hand van uh, Strayhorn Ellington, met op uh, vocale Cecile McLaurin Salvant. Um, en op die plaat doen bijvoorbeeld mee uh, Philip Norris op bas. En uh, de dienstdoende pianist is uh, Steven Vijfke, en dat is uh, haar. Echt genoot. Het uh, album was vorig jaar al te streamen... maar kwam pas uh, onlangs als uh, cd beschikbaar. A special warm welcome as well to our friends... and friends and the fans across the globe. In particular, the listeners in Taiwan... the democratic and sovereign island. Komen we bij een plaat waarvan de opnames al in 2022 in Denemarken... ten tijde van de corona-epidemie plaatsvonden... maar die pas onlangs op het Origin Label uit Seattle werden uitgebracht. Drie gelouterde muzikanten, Matthias Svensson, bassist, Billy Mays, de pianist... en Morten Lund, de drummer... Die uh, niet uit zijn op bombast, maar juist op vrij evenwichtig en gepassioneerd samenspel. En een mooi uh, trio. Het nummertje heet uh, Cheddar en het album uh, dat is getiteld Embrace. Matthias Swensen. Dan kreeg ze staat tussen de klep van de piano, leek het wel op het einde. Um, Cheddar van Matthias Swenson. Brengt ons bij uh, The Blues Goes to Spain. De plaat van uh, Peter Bates, de pianist, de Nederlandse pianist. Uh, die werd opgenomen in Amerika uh, in de Tonal Park Studio in Washington vorig jaar. Eerder boog hij zich al over de muziek van Chopin, Kershwin, Rachmaninoff, Tchaikovsky... die hij op een jazzmanier liet swingen. Vorig jaar verdiepte hij zich in het Spaanse klassieke muzikale erfgoed... met behulp van een sextet bestaande uit Nederlandse en Amerikaanse toppen... zoals Gideon, Gideon Tazelaar, Ian Cleaver, uh, Ruben Rogers en Willie Jones. Ga luisteren en genieten van uh, het nummertje La Vida Breve. Peter Bates. <laughs> Even nog even in Spanje naar Peter Bates. En we kwamen uit bij de Catalaanse trompetiste Alba Careta en haar groep. Haar uh, kleurrijke energieke muziek met sterke melodieën en uh, hechte ensemblesound van die uh, Spaanse muzikanten die ze in haar band heeft is uh, zeer toegankelijk meeslepend, denk ik. Het album werd trouwens uh, geproduceerd door uh, de welbekende pianist Shai uh, Maestro. Maestro. Uh, het album heet Panical, dus van die Alba Careta... hele talentvolle trompetisten uit uh, Spanje. Uh, blijven we nog even in Spanje. De Duitse drummer Maxima, he, Maximilian Herring... Die bivakkeert regelmatig in Spanje... is actief in de jazz scene van Barcelona. Zijn album, The Gathering, biedt een soort van mix... van bossanova-achtige en bluesy, funky, jazzy songs... Waarvan, waarin de Spaanse invloeden ten alle tijden zijn terug te vinden. Het is echt een hele leuke plaat, The Gathering dus... van een Maximiliaan hering. En daar ga je nu naar luisteren, naar het nummertje Moles on Her Skin... Drummer met op uh, uh, fluit Fernando Brox en op uh, saxofoon Edu Cabello. Van dat uh, hele fraaie album aanraden, The Gathering. Verhuizen we naar de andere kant van uh, Europa. Estland, wel te verstaan. Uh, de Estlandse pianiste Rahel Tiles. Ik kende haar eigenlijk gezegd niet. Maar uh, mijn aandacht werd getrokken vanwege het feit... dat op haar album Back and Forth... Um, Rob Luft, de Engelse gitarist waarvan ik nogal fan ben, meedoet. Um, ze woonde een tijdje in uh, Denemarken. Is terugverhuisd naar uh, Estland. Vandaar de titel van het album, denk ik, Back and Forced. Um, ze wil met haar muziek vooral uh, hoop en positiviteit brengen, zegt ze zelf. Um, moderne, frisse Europese jazz uit een uh, onverwachte hoek. Misschien een aanrader. Het nummertje wat je gaat horen heet... Jungle, partner, uh, jungle Party. Met uh, op gitaar, dus uh, dat hele herkenbare geluid van Rob Luft. Talt's Back and forth heet het album Jungle Party. party. Geweldige uh, muziek. En vooral ook door dat geluid van die Rob Luft, Le die gitarist. Bij een bezoek aan een uh, jam-sessie in Amsterdam... Uh, onlangs raakte ik aan de praat met een uh, Amerikaan... die saxofonist bleek te zijn en later zou deelnemen aan die jam-sessie. Carl Clemens was zijn naam. Uh, uh, tot mij uh, uh, spijt, ik kende zijn werk niet... maar hij bleek al albums te hebben uitgebracht... En hij heeft zich in zijn reeds lange loopbaan verdiept met name... Latijns-Amerikaanse en Indiaanse muziek... waarbij hij zijn voeten altijd stevig in de, in de jazzgrond liet staan. Al die invloeden zijn ook op zijn meest recente album Retrospective geheten... terug te vinden, waarop hij tenor sax uh, speelt... als mede ook uh, bansuri fluit en uh, sopraansax als ik me niet vergis. Op het album wordt hij bijgestaan door de Real Jazz Trio... muzikanten uit Frankrijk en Duitsland... Dus eh, ik zou zeggen: ga eh, genieten van het geluid van Carl Clemens. Je hoort hem hier vooral op, de, op die fluit, die Indiaanse fluit, in een nummertje Procession, een soort van mars, denk ik, moet ik me duidelijk voorstellen, in Bombay. Carl Clemens. Of them jazz. optocht van Carl Clemens, de fluitist... werd gevolgd door de song Carrying You... van de New Yorkse gitarist, componist Owen Chen... en zijn Aziatische band. Uh, van het album The Ghibli Collection. Ook een heel fraai album. Uh, komen we aan bij heel iets uh, anders... <tosses> bij... Uh, moet ik even kijken. Oh ja, de Duitse trompetist. Daar wou ik naar toe. De Duitse trompetist Niels Wulke Misschien niet zo uh, bekend als Thiel Brunner. Maar toch een redelijk grote meneer in uh, Duitsland. En uh, hij heeft al uh, zijn vijftiende album uh, uitgebracht. Een eerste akoestische kwartetplaat sinds zijn debuutalbum in 2002. En voor zijn laatste plaat. Um, daarvoor nodigde hij een aantal uh, toppers uit. Uh, uit uh, Amerika, uit Even kijken, zo snel als ik... Oh ja, Aaron Parks, Linda Mayo en Gregory Hutchinson op uh, trumps. Het album heet Toeverzicht. Uh, en het nummertje uh, wat je gaat beluisteren van die Niels Wilka, de trompetist. Uh, as young as your faith. werk van de Duitse trompetist Niels Wolker. We zitten tegen het einde van het eerste uur, maar gaan niet weg. Ik ga natuurlijk vrolijk verder in het uh, tweede uur. Lucy Owens Jr., die geweldige drummer... die is al vaker bij mij uh, voorbij gekomen zeker als hij weer een plaat op de markt brengt... met zijn band Generation Y. Uh, deze band is uh, dankzij veel, veel de turen, inmiddels behoorlijk wat, uh, heeft behoorlijk wat naam gemaakt... in zowel de Verenigde Staten als in Europa... En de, de nieuwe plaat is echt vers van de pers Around the World with You. Uh, en Ulyssie Owens uh, en trompetist Benny Bannack... die geven op dit album onder meer een vrije draai... aan het uh, recente hitje van Sabrina Carpenter, Expresso... dat je um, misschien kent. Um, dat staat ook in de NPO, top 2000. Dus dan komen we aan bij de ZFM Jazz, top 2026, cover-up. Ulyssie Owens met het nummertje... Expresso te vinden op plek 897 van de enige hitparade die tot stand komt via algoritmes en kunstzinnige intelligentie. Set of MJ's Top 2026 Cover-up. Uit met de klanken van de trompetist Jeremy Pelt heeft net een, een nieuw album uit. Our community will not be erased. Uh, we gaan luisteren naar wat klanken van Fathers and Sons. Tot zo naar het nieuws.